van der Linde met het NOS-journaal. Een groep advocaten heeft een brandbrief aan de Tweede Kamer gestuurd over de afhandeling van de toeslagenaffaire. De advocaten staan gedupeerde ouders bij en schrijven dat ze hun werk niet kunnen doen omdat ze geen nauwelijks of laat informatie van de Belastingdienst krijgen. Dossiers van hun cliënten zijn bijvoorbeeld vaak onvolledig of gecensureerd. De groep van 220 advocaten wil onder meer een vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst... zodat ze hun cliënten beter kunnen helpen. De Nederlandse Orde van Advocaten deelt de zorgen... en wil een verbetervoorstel aanbieden aan de demissionair staatssecretaris. Vier op de tien bedrijven hebben in de afgelopen anderhalf jaar minstens één periode coronasteun ontvangen. In totaal ontvingen 162.000 bedrijven loonsteun of een tegemoetkoming voor de vaste lasten, meldt het CBS. Zes procent van de bedrijven kreeg continu steun. Vooral bioscopen, theaters en bedrijven in de horeca- en reissector ontvingen langdurige steun. Op 1 oktober eindigden de generieke steunpakketten. Wel lopen er nog een aantal steunmaatregelen door die bedoeld zijn voor de nachthoreca en de evenementenbranche. In Berg-op-Zoom is een zwaar gewonde gevallen bij een schietincident. Dat was rond half zeven gisteravond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een half uur later kwam er bij de politie een tweede melding binnen van een schietpartij, anderhalve kilometer verderop. Daarop werd een arrestatieteam ingezet dat auto's doorzocht en ook een theehuis. Daarbij zijn twee mensen aangehouden. Een derde verdachte werd elders gearresteerd. Nieuwsuurpresentator Jeroen Wollaars heeft de Sonja Barend Award gewonnen. Hij krijgt de prijs voor het beste televisie-interview... voor zijn vraaggesprek met CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra... in de verkiezingsserie van Nieuwsuur. Het weer nog. Het koelt vannacht af naar 10 tot 5 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 14.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 van Zon Zee Zandvoort en Zomrit Ladida Ladida Ladida I won't waste your hide, don't waste mine mine If you my trust, then take your time, your time. It and black One a Down and down and down and gag round It's all wrong. Jouwkeuze jouw keuze ZFM. I think it's tripping off on me.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 Je, je soms bij Ajax. Hoe dan ook, ik vind je leuk. Zie want ook je aandacht. En ook al ben ik me er ver verwijderd van je radar. Hoe dan ook, ik vind je leuk. Ik zou eens moeten weten, maar jij bent druk. Op de werkvloer staat en alles aanpakt? Of ben jij een erfgenaam? Heb jij een rijke Of Speelt je vriendjes soms bij Ajax? Hoe dan ook, ik vind je leuk.